Puzzel. Sergej had een puzzel gekocht, in uit duizend stukjes en met het kasteel van Neuschwanstein op afgebeeld. Sergej hield van kastelen. Zelf woonde hij in een twee kamer appartement aan metrostation Yasinova, in een blok van 16 verdiepingen hoog. Op zich was dat ook een kasteel, die blok, een van de honderden kastelen aan metro Yasinova. Sergei had al een plaatje bedacht voor de afgewerkte puzzel. Hij zou hem ophangen in de slaapkamer, tussen het venster en de deur en recht tegenover zijn hoofdeinde, zodat hij elke dag wakker kon worden met een zicht op de wouden, het meer en de sprookjesachtige torentjes van Naushwanstein. Hij zou zijn dagelijkse reeks push-ups en crunches doen op de vloermat naast het bed, recht onder het kadertje. Daarna zou hij met een tas koffie op het balkon gaan staan en een sigaret roken en daarna kijken hoe zijn brandende peuk naar beneden valt, 16 verdiepingen lager. Wanneer de puzzel, puzzel klaar was, zou hij die plakken op een stuk triplex dat hij er speciaal voor op de juiste maat had gezaagd. Maar zover was hij nog niet, voor hem op de keukentafel lag de geopende doos van de puzzel. In de ene helft lag een plan en in de andere een plastic zak gevuld met honderden, of eigenlijk precies duizend, kartonnen stukjes. Sergei onderscheidde stukjes dak, stukjes toren, stukjes venster en stukjes deur in het hoopje. Dat voornamelijk bestond uit stukjes bijerse hemel, bladgroen en water. Na een paar uur knutselen begreep Sergei dat hij zichzelf had overschat. Beter had hij die Mercedes uit honderd stukjes gekocht, om daarna, in geval van succes, de lat een trapje hoger te leggen. Hij staarde als een idioot, na de honderden stukjes bladgroen en kon er kop nog staart aan krijgen. Die stukjes waren allemaal identiek hetzelfde, maar ze wilden niet in elkaar passen. Hij had al enkele varianten geprobeerd. Met het water was de zaak zo mogelijk nog problematischer. De foto die aan de grondslag van de puzzel lag, leek getrokken te zijn op een volkomen windstille dag. Op het meer was geen golfje te bekennen. Het water was zo glad als een spiegel, en had van de ene oever naar de andere exact dezelfde donkerblauwe kleur. Sergej bekeek het voorlopige resultaat van zijn arbeid en voelde de moed in zijn schoenen zakken. Er was nu al een hele avond voorbijgevlogen en hij had enkel twee torentjes en een stukje gazon bij elkaar weten te passen.